...met het NOS-journaal. Europese landen hebben een tegenvoorstel gedaan voor het Amerikaanse plan voor Oekraïne. Dat plan komt uit de koker van het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en Duitsland, schrijft persbureau Reuters. In Geneve zijn Amerikaanse, Oekraïnse en Europese delegaties bij elkaar. Ze praten daar over het 28-puntenplan van Trump voor een einde aan de oorlog met Rusland. In het tegenvoorstel staat onder meer dat Oekraïne niet de Donbass opgeeft zoals in het originele plan staat. Ook staat erin dat Oekraïne veiligheidsgaranties van de VS krijgt. En daarnaast heeft Europa het punt dat de NAVO zich niet verder uitbreidt geschrapt. In de onderhandelingen voor een nieuw kabinet praten D66 en CDA morgen over financiën en ondernemersklimaat. Partijleiders Jette en Bontebo laten zich bijpraten door experts. Zo schuiven onder meer de voorzitters van de Sociaal Economische Raad, vakbond FNV en werkgeversorganisatie VNO-NCW aan. Morgen start de tweede week waarin beide partijen onderhandelen over een basisdocument voor de formatie. De document moet er over twee weken liggen. Door de gladheid zijn in het noorden van het land meerdere ongelukken gebeurd. In Emmen was een kettingbotsing, meerdere auto's reden op elkaar, maar de schade bleef beperkt. In Grauw, in Friesland, belandde aan het eind van de middag een auto op de kop in de sloot. Of daar iemand bij gewond raakte is niet bekend. In Groningen en Drenthe geldt nog tot 10 uur code geel vanwege gladheid door sneeuwresten. In de eredivisie is de wedstrijd tussen FC Groningen en PEC Zwolle geëindigd in 2-2. De wedstrijd lag meerdere keren stil omdat de lijnen op het veld niet zichtbaar waren vanwege de sneeuw. Feyenoord verloor van NEC, de Rotterdammers kwamen in de eigen Kuip niet verder dan 2-4. Telstar pakte een punt tegen FC Utrecht, het werd 1-1 en Heerenveen won van AZ met 3-1. Het weer, de sneeuw of natte sneeuw trekt het land uit. En daarna op veel plekken regen. Ook vannacht buien en morgen overdag is het bewolkt en valt de regen. Het wordt dan minder koud met 4 tot 8 graden. Dit was het NOS-journaal. ZFM Verkeersinformatie.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 Dit is ZFM. Met nu. Van Klink tot klank. Ja, Hans moet even de.. We al een uh, tijd verkouden, Hans.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 Een beetje in mega, uh, Gons. Dat is natuurlijk... We beginnen met David Bowie. Ja, een van mijn grote helden. En, uh, De Custibus non es disputantum. Over, over smaak valt niet te twisten. Maar we spreken altijd wel iemand aan. Mag je toch hopen. Was dat nou Latijns wat je zei? Ja, ja dat, was, dat was ook uh. het enige Latijn wat ik ken. Want, <laughs> uh, dan laat het ook meteen weer bij. <laughs> Mea culpa, dat ken je toch ook ja, wel? Ja, ja. Nou ja, maar dat gebruik ik niet zo vaak. Nee, ja, ja. Maar, uh, nou, zullen maar over muziek gaan hebben. verstandiger, ja, ja, ja. denk ja. ik. Ja. Nou, David Robert Jones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 Alweer in de Kiepelton verdwenen. We, uh, ja. <tevijfij> we hebben alles digitaal. Maar ja, zo af en toe. Nog niet zo lang geleden vond ik bij Kringloop naden een uh, origineel exemplaar van Sticky Fingers van de Rolling Stones. De okay. beroemde LP met Hoes en Spijkerbroek met Rits. <mum> uh, ja, is dat een tegenkomt, Is het toch wel uh, heel leuk. Ja, ja, ja. Nou, misschien koop ik weer eens een pick-up. en dan uh, kunnen we dat uh, live in deze radio show laten horen. Ja, dan heel romantisch beweren dat we het kraak zo erbij vinden. <hun>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 Uh, van de uh, ene jeugdcamping naar de andere. En uh, dan moest je om tien uur moest je de bol weer inpakken en opkrassen. En mm. daar werd je gewekt door de muziek die we straks gaan horen. En dat oh. kende ik toen nog helemaal niet. Het is een langdurige nummer en dat werd bij herhaling gedraaid. Wat hoor ik nou toch? En dan ben je heel rustig wakker. En dacht, ja, nou, dan je, ga ik mijn slaapzak maar oprollen. <laughs> ja. Zo ging het letterlijk. Uh, een duo. En uh, Mark Elmond, geen kleintje, heel erg bekend in de popscene.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 het lekker aan elkaar te plakken allemaal. En, uh, met een nummertje van uh, The Supremes erachteraan. Dat, dat is net zoals ik altijd een gevoel krijg ik erbij van, zo'n artiest, ja, die weet eigenlijk niet van ophouden. En dan, dan heeft, zit hij een bepaald rimp en dan denk ik, nou, dit past er ook wel bij. We plakken hè? het maar aan elkaar. Ja, ja, ja. ja en, dan, en zelfs dan weten ze nog bijna niet van stoppen. Ja, ja, ja precies. Maar Kappen, afkappen. Ja. Doe me denken aan Jackson Brown, uh, The Low Road en Stage. Oh, die gaan we een keertje voor de volgende uitzending bewaren. Okay. Twee ja, nummers ja. die zo prachtig naadloos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 Willem van Koten, die was daar geloof ik mee bezig.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 ingezet. Ja, uh, heel commercieel. Ja, maar ja. nou goed, iedereen smaakt me dat, het in het begin van de uitzending al over. Ja, we gaan uh, naar een operazanger. Ja. die overigens geen opera gaat zingen. Nee, precies. We gaan uh, luisteren naar een combinatie van Brian May en Andrea Bocelli, en een hangleetjes toelichten Brian May is uh, natuurlijk de gitarist van de wereldband Queen. Anekdote 1974, Warmond, de Piet Petat snackbar had een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 Thank mm -hmm. you.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 die zong een enorme partij mee. En dat is eigenlijk een fantastische zanger uh, voor de muziek eigenlijk van, van Queen. Want uh, die Freddie Mercury die had natuurlijk eigenlijk ook zo'n beetje half opera-achtige stemmen. Ja, we, uh, volgens mij hebben we die al een keer gedraaid. Uh, weet ik niet helemaal zeker. Hij heeft destijds Freddie Mercury een duet gedaan met Montserrat Caballé. Ja. Uh, ter ere van de Olympische Spelen in Barcelona. Het nummer Barcelona. Ja, geweldig nummer. Daar ja, konden ze er samen ook wat van. Hè?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 pastures I'm thinking about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 I get, up, I get up, get up, get out of your lazy bed before I count to three to it, baby. She goes out every night to the morning is light And she sits all day. So come on, I get up, I won't see you again. I drag you out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 En het gaat gewoon niet goed met haar. Maar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 show hier op ZFM Zandvoort. Graag tot de volgende keer, dag. David Bowie is mijn dear friend en hij leeft met you en ik wilde weten of hij he hier was. Here. Oh.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 They live their lives inside cafes and music halls. And they always have a story. Some make it when they are. Before the world is done as a dirty job.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 know too well that you who gave the crown have been let down. You try to make amends without defending perhaps